Joris en de draak Heel lang geleden leefde er in een groot, diep meer een afschuwelijke draak. Meestal lag hij overdag op de bodem van het meer te slapen. Alleen dan durfden de mensen uit de stad naar het meer om water te halen. Maar soms kon de draak overdag niet slapen. Dan kwam hij uit het meer... De mensen bleven dan liever uit de buurt. De draak was zo groot dat zijn brede staart de hele oever van het meer bedekte. Hij had scherpe tanden en enge groene ogen. Op een dag in de namiddag kwam een jongetje dat buiten de stadspoort had gespeeld... heel hard de stad binnenhollen. Hij riep, de draak is uit het meer en hij loopt nu in de richting van de stad... De mensen sloten de poort van de stad en deden de deuren van hun huizen op slot. En ze sloten alle ramen. Het werd avond. De mensen hoorden de draak aankomen over de weg die naar de stad liep. Zijn brede staart schuurde over de keien en de grond trilde. Toen de draak bij de stadspoort stond en hij ontdekte dat hij dicht was... blies hij van woede vlammen uit zijn neusgaten... Enkele ogenblikken later stond de poort in vuur en vlam. En niet veel later was de stadspoort tot de grond toe afgebrand. De draak liep langzaam door de stad en keek door alle ramen naar binnen. De vrouwen begonnen te gillen en de kinderen huilden van angst. En de mannen waren zo bang voor de draak dat ze zich verstopten. De draak heeft vast honger, riepen de mensen. Hij is op zoek naar eten. Een paar mensen waren zo bang dat ze hun huizen uitholden. Maar de draak deed geen enkele moeite aan te pakken. Hij brulde één keer heel hard en blies vuur uit zijn neusgaten. Daardoor vlogen rij huizen in brand. Toen keerde hij om en liep terug naar het meer. De volgende morgen liet de koning de verstandigste man van het land bij zich komen. Zijn naam was Balthazar. Weet u waar de draak naar zoekt? vroeg de koning. De draak is op zoek naar het mooiste meisje van de stad, zei Balthazar. En als hij haar heeft gevonden, wil hij haar opeten. De koning schrok heel erg, want het mooiste meisje van de stad was zijn eigen dochter, prinses Sabrina. Ik kan haar toch niet laten opeten door de draak, zei de koning wanhopig. De volgende nacht kwam de draak weer naar de stad... en opnieuw zette hij een rij huizen in brand. De mensen gingen naar het paleis van de koning. U moet uw dochter aan de draak geven, zeiden ze... anders zal de hele stad afbranden. De koning wist dat hij niet anders kon doen... dan de prinses aan de draak te geven. De ongelukkige prinses werd buiten de stad vastgebonden aan een paal. Later op de dag kwam de draak weer uit het meer. Hij zag de prinses al vanuit de verte staan. Hij begon in de richting van de prinses te lopen. Op dat ogenblik kwam er een ridder op zijn paard aanrijden. De ridder stopte bij het meer en liet zijn paard drinken. De ridder heette Joris en hij was de dapperste man van het land. Toen zijn paard genoeg had gedronken, reed hij in de richting van de stad. En daar zag hij de draak die vlak bij de prinses was. De prinses beefde van angst. Ze kon de hete adem van het afschuwelijke beest al op haar gezicht voelen. De ridder spoorde zijn paard aan en reed in galop naar de draak. Stop, schreeuwde hij. Ik ben Joris, de dapperste ridder van het land. Je zult de prinses niet krijgen voordat je met mij hebt gevochten. De draak draaide zich woedend om. Hij blies vuur uit zijn neusgaten. Maar het harnas van ridder Joris beschermde hem tegen de vlammen. Joris liet het vizier van zijn helm zakken en stormde in galop met zijn lans op de draak gericht naar voren. Maar de draak beet de lans midden. Hij greep Joris beet met zijn grote klauwen en trok hem van zijn paard. Toen pakte Joris zijn bij. Hij sloeg ermee naar de plaats waar hij dacht dat het hart van de draak zou zitten. Maar de draak had geen hart en de bijl brak in wel twintig stukken. Daarna gaf de draak Joris zo'n klap met zijn staart dat hij lang uit op de grond viel. Joris krabbelde overeind en trok zijn zwaard. Hij stormde op de draak af en stak het zwaard recht in de buik van de draak. Het afschuwelijke monster brulde van woede en pijn en viel toen achterover. Zijn grote klauwen staken in de lucht. Joris trok zijn zwaard uit de buik van de draak. Hij hief het opnieuw omhoog en sloeg met één slag de kop van het afschuwelijke monster eraf. De draak was dood. Toen de mensen hoorden dat de draak dood was, kwamen ze hun huizen uit. De mensen die vanaf de stadsmuren het gevecht hadden gevolgd... klapten en juichten van blijdschap. Joris bevrijdde de prinses... en hand in hand liepen ze naar het paleis. Wat was de koning gelukkig toen hij zijn dochter terugzag. Je hebt het leven van mijn dochter gered, zei hij tegen Joris. Je mag wensen wat je wil. Joris hoefde daar niet lang over na te denken... Ik wil graag met uw dochter trouwen, zei hij tegen de koning. En al de volgende dag trouwde Joris de dapperste ridder van het land met prinses Sabrina, het mooiste meisje van de stad.